Onder de 4000 banen die de komende drie jaar verdwijnen bij verzekeraar Achmea zijn 3000 gedwongen ontslagen. Dat zei bestuursvoorzitter Van Duin in het NOS Radio 1-journaal. Mensen sluiten steeds meer verzekeringen af via internet en er worden minder levensverzekeringen afgesloten. Voor de komende drie jaar zijn deze maatregelen toereikend, zegt Van Duin. Bij 150.000 klanten van zorgverzekeraars VGZ en Univee is de automatische incasso vorige maand mislukt. Volgens de bedrijven is er iets misgegaan bij de overschakeling naar de langere IBAN-bankrekeningnummers. Daardoor is bij de klanten de zorgpremie of eigen risicobetaling niet afgeschreven. De klanten van VGZ en Univ krijgen de komende dagen een accept giro om het bedrag alsnog over te maken. De politie heeft 350 mensen opgespoord die bij buitenlandse webshops zwaar illegaal vuurwerk hadden besteld.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 En we weer, nou ja, ik weer dan. Deze woensdag, 4 december, morgen pakjesavond. Oeh, oeh, oeh. spannend. Uh, in ieder geval, ZFM Lunch is er weer vandaag. En uh, ja, ik ben alleen. Ja. Het is niet anders. Uh, maar goed, dat betekent dat uh, even goed wel goed komt hoor. We hebben straks uh, natuurlijk het weer om uh, half 1 en verder straks om half 2 doe ik voor u de bioscoopagenda. Jawel. kunt u kijken welke films u graag wilt zien. Ja, dat is altijd handig. Hè? Ja. Dus we verdelen het een beetje. En uh, voor de rest veel leuke muziek. Ja. En wat er verder nog op de tafel komt, dat weet je natuurlijk nooit. Nou, zomaar weer iets leuks. Zomaar uh, kan toch? In ieder geval, als u er maar bent als luisteraar... dat is belangrijk. Anders zit ik in het blauwe lijn te kletsen. Dat is ook niet alles. Mocht u uh, denken van... nou, ik heb een leuke vriend... waar ik een leuke, uh, uh, uh, leuke plaat voor aan wil vragen. of Zo, dat kan altijd natuurlijk. Doe dat even via Facebook. Via onze uh, website. Op Facebook dan. ZFM luncht. Nou, als u toevallig vriendje met mij bent op Facebook, dat kan natuurlijk... Dat zou kunnen. Dan kunt u dat ook natuurlijk even zo doen. Bellen mag ook. Ja. Maar als u niet direct opneemt, dan ben ik even hè, bezig. Ja, ik zit hier nu in mijn eentje, dus... Ja, dan heb je dat, hè. Niet alles tegelijk. Maar nou goed, als u wilt bellen voor een verzoekje... mag natuurlijk altijd 023 uh, 573-1969. La la la la la. Straks hebben we ook nog de vinyljaren, natuurlijk. En uh, we gaan vandaag op zwart. Ja, we gaan vandaag op zwart. Hoewel, mag je dat nog wel zeggen tegenwoordig? Zonder aangeklaagd te worden uh, voor discriminatie... als je zegt dat je zwarte muziek gaat drijven, uh. Ja, dat doen we op verzoek van Albert-Jan hoor. Een heleboel oude soulplaten meegenomen. Leuk! Een heleboel oude soulplaten. Zo leuk allemaal. Kan van alles zijn hè. Motown, Atlantic, alles. Woe! Maar in ieder geval oud. Maar, eh, echte soul wordt er vandaag de dag niet meer gemaakt. Althans bijna niet uitzonderingen daar gelaten. Ja, het moet ook wel op vinyl staan natuurlijk. Ja, moet ook nog. Goed. Nou, we gaan wel eens lekker beginnen. Ik heb er zin in. en uh, Hoe het allemaal verder. is, loopt zien we wel. Ik heb er wel zin in. Laten we maar eens met een liefdespelletje beginnen. Dat is toch wel mooi, hè? een liefdespelletje. It's level 42, Mark King. En Love Games. De eerste grote hits van Level 42. En dat wordt het heet Love Games. Nou, gezellig dat u er bent allemaal. Ik ben er ook weer. En uh, we gaan gewoon proberen lekker twee uur lunch van te maken op deze 4 december uh, 2013. Hallo. En uh, straks natuurlijk de vinyljaren, dames en heren. Met lekker veel soulmuziek erin. En uh, u kunt nog steeds stemmen op onze eindejaars top 20. Dat kan allemaal nog. Uh, moet u eventjes uh, gewoon gaan naar www. De vinyljaren. Alles aan elkaar. Uh, ja, ...definiljaren.webclick.nl Daar staat de keuzelijst. En uh, daar kunt u je top 5 het samenstellen. En dan uh, zien wij we dat wel. Uh, het kan nog tot 15 december. Dus als u toch voor de top 2000 gaat stemmen... Nou, ...neem ons dan ook gelijk even mee. Dan uh, heb je alles gemaakt gehad. En dan doe je leuk mee aan die top 20. Die zenden we overigens uit 18 december, dames en heren, op uh, ZFM. Dat gaat gebeuren tussen 2 en 5. En u bent dan ook van harte welkom in de studio. En dan kunt u gewoon ook zien hoe dat allemaal gaat. Uh, live radio en zo. Dus dat, uh, dat kan allemaal. Dat is leuk. Misschien vindt u dat wel aardig om daar gewoon lekker bij te zijn. Oké, okay, nou, uh, plaatje. Dit is Bastille. En het heet Of The Night... Laat ik wel een kerstplaats, met die belletjes. Die zomaar afgelopen zijn, dat vind ik niet. Nee, dat vind ik nog niet. Zo'n plaat die zomaar ineens afgelopen is. Dan ben je nooit klaar, dan ben je zomaar ineens verrast. Nou, oké, okay, uh, over the Night was dat van Bastille. Oh. Dit is een hele oude. De Yardbirds. Ja, kent u ze nog? Boyola. Boyola. Dat was de titel. Hardbus, een band waar uiteindelijk Led Zeppelin uit voortgekomen is. Hè? Want uh, uh, Jimmy Page die speelde hier onder andere in. En uh, <coughs> ja, die, die hardbus, dat ging op een gegeven moment niet zo goed meer. En uh, toen moest hij op een gegeven moment toch uh, nog weer uh, optredens doen of iets dergelijks. Maar uiteindelijk is uh, Led Zeppelin, uh, de bekende fameuze rockband zou ik maar zeggen. Die is dus voortgekomen uit uh, die Yardbirds. Ik ga een verzoekje doen, ik heb een verzoekje. En dat is een heel speciaal verzoekje ook. Dat is een heel mooi verzoekje ook. Um, uh, ja, soms als je de, de, zeg maar de sterfdag van, uh, van je vader uh, er is, dat, uh, ja, dat kan wel eens emoties oproepen. En dat snap ik ook wel. Dus voor iemand die vandaag, voor Adrien, die zo'n dag vandaag heeft. Hier is Luther Vandross. Dance with my father again. That when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother. And As he would carry me And I knew for sure I was loved said. Later that night when I was asleep, he left the dollar under my sheet. Never dreamed that he would be Emotioneel is. Yeah. Dance with my father again. Luther Vandross. En dat draaiden we speciaal verzoek. En nu? Jawel, en nu? Ah. Het is ook wel een van mijn favoriete bands hoor, dit. John Anderson. Samen met Yes. Travel Rabin op gitaar. Chris Squire op bas. Andy White op drums. Tony K. op keyboards owner of a lonely heart Je had, uh, toen de tijd had je twee formaties van uh, van Yes. Hè. Dat was heel apart eigenlijk. Uh, die band is wel uh, vaak genoeg van bezetting uh, veranderd, maar altijd met centraal punt uh, toch altijd wel John Anderson. En op een gegeven moment was het dus een band... die heette Anderson, Bruford, Wakeman en... Uh, ja, nog iemand. Uh, en How, ja, en How, tuurlijk, niet vergeten. En uh, dat was eigenlijk de, de, de succesformatie van Yes... maar zonder bassist Chris Squire. En uh, Chris Squire was er toen even uit... Of zo. En uh, hadden ruzie, denk ik of zo had ik wel. En uh, ja, die, die, die naam met John en die, die groep met Anderson en Bruford en zo. Die mochten dus niet de naam Yes hanteren. Want die andere band waar Chris Squire in zat. Die u net hoorde. Die heette al Yes. En die hadden een album gemaakt. Ja, en dat klonk niet als Yes. Ja, waarom niet? Omdat ze geen uh, zanger hadden. Uh, althans niet John Anderson. Toen hebben ze toch uiteindelijk maar gevraagd hebben ze een soort deal gemaakt van nou kom jij nou gewoon die focals doen bij ons op de plaat en dan is alles weer goed en zo. En het resultaat was dat ze toen op een gegeven moment bij elkaar kwamen en een gezamenlijk concert gaven. Die, die twee formaties van Yes die werden dus bij elkaar gevoegd. Dat concert heb ik gezien. Dat was in Ahoy. Was helemaal geweldig. Dus dat waren acht mensen met alles dubbel bezet. Dus twee drummers, twee keyboardspelers, twee gitaristen... Uh, uh, en, en uh, één bassist en één zanger. Dat was het. En dat was in Ahoy en dat was zo geweldig. Dat was zo mooi. Dat is echt... Zo'n zo carouselbune hadden ze in, in, in Ahoy. Dus die draaide in de ronde. En daar zat je dan omheen. Dat was geweldig, man. Dan zag, je de, zag ik dus Rick Weekman en zo. Die zag ik gewoon op, op nog geen vijf meter afstand. Reden die voorbij. Of draaide die voorbij. Prachtig was dat. Goed, nou, uh, genoeg over Yes. Want uh, anders uh, hè, komt een ander niet meer aan bod. We gaan zo het weer doen. Uh, oh, dat had ik al moeten doen eigenlijk. Nou, dat doe ik zo. Na de volgende plaat. Ja. <middels> Dit is Raccoon. Een nieuwe single. Shoes of Lightning. Het is een mooi liedje. Hoe kan dat ook anders? How I wish for a flame that never died.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 plaats van raccoon Heerlijk om naar te luisteren. Uh, prachtig liedje dus en uh, dat heet uh, ja, hoe heet het ook weer? Oh ja, Shoes of Lightning heet het. Ja. Kom niet mee hoor. Nou, ik ga het eens dus even kijken of het uh, allemaal lukt. Uh, van het noordwesten uit regen en morgen zware storm. Moet u dat voor even weten. We Zet alles dan goed vast in die tuin en zo. Er is bewolking en uh, komende uren trekt er een gebied van regen van noordwest naar zuidoosten over het land. De regen verlaat aan het begin van de avond het zuidoosten van ons land. En elders is het dan inmiddels al opgeklaard. De middagtemperatuur ligt tussen de 5 en de 8 graden. De wind is zuidwestelijk en neemt iets in kracht toe. In de middag draait de wind naar het noordwesten... en wordt dan in het Waddengebied mogelijk krachtig. 6 boven. In de nacht van donderdag zijn er uh, vooral in het zuiden opklaringen... en daar is dan kans op mist. Elders zijn er wolkenvelden... Uh, en het koelt af naar waarden tussen de min 1 in het zuiden en 7 graden aan zee. De zuidwestenwind is matig. De noordelijke kustgebieden uh, bieden vrij krachtig. Donderdagochtend neemt de bewolking van het noordwesten uit toe en in de middag gaat het regenen. De middagtemperaturen liggen tussen de 5 graden in het zuidoosten en 8 graden aan zee. De zuidwestenwind draait in de middag naar het westen en neemt uh, landinwaarts toe tot uh, krachtig tot hard. Van krachtig tot nou, hard, ja zo moet dat. En in de kustprovincie naar hard tot stormachtig. Langs de kust staat een westerstorm, negen boven. En in het waddengebied komt er een zware tot mogelijk zeer zware storm te staan. Uh, Windkracht 10 tot 11, of 10 tot 11 boven, moet je tegenwoordig zeggen. In de middag en eerste helft van de avond kunnen we bovenlands zware windstoten van 75 tot 100 km per uur. In de kustprovincie van 100 tot 120 km per uur. En in het Waddengebied mogelijk naar 130 km per uur. Ja, dan weten we het wel. Um, het hoogtepunt van de wind valt tijdens de tweede helft van de middag... en de eerste helft van de avond. In de loop van de avond neemt de wind slechts langzaam in kracht... Nou, dan weet je dat. Dus morgen gewoon uh, de boel goed vastzetten. Want uh, het gaat dus sturen. Bij. Oh, die heb ik al gehad. Dat ben ik niet kwalijk. Dat was de verkeerde. Nee, eens we. Ramses, Shafi, Lisbeth List. Het wind aan blinken. Zo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 zijn Shafi. En Helemaal volop in de belangstelling dankzij die tv-serie die eraan komt. Samen met zijn grote vriendin uh, Lisbeth List. Heerlijke plaat. Eens uh, even kijken, ja. Yeah. Dit is Waylon. Wicked Ways. Woe! to me I'll tell you no wrong, maybe I should just let it be Was Dat van uh, onze komende vertegenwoordiger voor het Eurovisie Songfestival. Welen natuurlijk samen met Ilse de Lorre. Nou, wat dat moet worden, ik weet het niet, maar we wachten het gewoon rustig af. De stemmen zijn goed, de mensen zijn goed. Het nou hangt het natuurlijk nog helemaal vanaf wat, uh, wat voor liedjes er mee gaan komen. En daar ben ik vreselijk benieuwd naar. En dit is Kajak. Starlight Dancer. Mm-hmm. Er staat ook uh, die LP in de keuzelijst voor onze uh, top 20 van de vinyljaren, dames en heren. Dus daar kunt u op, op stemmen op die LP met dit prachtige nummer op de LP Starlight Dancer dan. En daar staat dit natuurlijk op, dat is logisch. ze uh, even kijken naar de klok. Ja, we hebben nog wel eventjes, het kan nog wel even gezellig worden. We gaan even door met een nieuwe plaat en dat is van uh, Imagine Dragons. En dat nummer heet It's Time. Oh ja, nee man, ik heb nog 11 minuten. Cries. It's on your feet without you, Jack. The town polities. Grosser Jack, Grosser Jack, get off your back, go into town, don't let them down. Oh no, no. Grosser Jack, Grosser Jack, get off your back, go into town, don't let them down. People that live in the town Don't understand He's never been known to Mrs. round. It's ten o'clock, the housewife shell When we'll Jack turns up, we'll give him hell Husbands moan at breakfast tables No milk, no eggs, or marmalade labels Send the children out to Jack's house to swim and shout.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 Dressed in black, don't know what's happened to old Jack. Bosa Jack, Bosa Jack, is it true or mommy says you? Kindertjes allemaal. Ja, dit is wel gevoelig hoor, die kindertjes, ja. Oh, Großer Jack, Grocer Jack, is it true what mommy said you won't come back, man? Keith West was dat. Dit heet Excerpt from a Teenage Opera. Ja, er is er nooit wat van terechtgekomen van die Teenage Opera. Het is uit, uh, 67 of 68. Daarom trend. misschien ook wel een jaartje eerder. Dat kan... Ik hoorde het voor het eerst op Radio K